Dit is Juri Stubinetski met het NOS-journaal. Tweede Kamervoorzitter Verbeet heeft de voorzitter van het Noorse parlement een condoliansebrief geschreven. Ze schrijft namens de Tweede Kamer dat ze gevoelens van diepste sympathie wil overbrengen aan het parlement in Noorwegen. Na de aanslagen in Oslo en op Utea. Ook wenst Verbeet de Noorse bevolking moed en kracht toe bij het verwerken van het drama dat ze een immense tragedie noemt.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 ta 2 van Utrecht naar Den Bosch staat voor Nieuwegein 2 kilometer. Op de A4 Amsterdam Den Haag voor Wouden 4 kilometer. Tot zover de verkeers.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zee. Zandvoort, een zomerhit. Zomer ZFM. Dit is de zomer van ZFM. met, met nu in Zandvoortse Zaken.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 En, uh, dat gebakjes en taartjes oh, en, uh, lekker. dat werd hier afgekocht ja. ja. oh, ja. en nu ben je zelf bakker bent zelf bakker, ben zelf bakker. bakker, bakker. en je ja. maakt zelf al die lekkere wij dingen we maken nu zelf, uh, heel veel slag op gebak hey. ja. veel de koeken, veel stukwerk uh, mm. taarten op bestelling ik maar doe ik veel zei. chocoladewerk en, uh, ik heb ook een eigen lijn bonbons die ik zelf maak oh, die kijk, we daarnaast, aan. naast ja. wij ook in das verkopen ja. dus uh, ja het is uitgebreider geworden en we hebben het op de winkel oh. ook helemaal verbouwd dus, ja ook nog ja en die hmm. dus uh, ja, Ik denk dat het wel heel compleet zijn geworden. Zo. Nou, het is wel ja. geweldig. Dus je hebt het arts eigenlijk verdriedubbeld, misschien wel meer, ja. als ik ja. het zo hoor. Op, ja, inderdaad. En echt uh, alles vernieuwd. En achterin is ook een nieuw deel gekomen? Ja, uh, dit deel werd gebruikt als opslag. en. Uh...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 Ja, we hadden het net even over Nico, over je opleiding. Hoe is dat precies gegaan? Maar hoe lang duurt zoiets? Een opleiding is als je van de lagere school afkomt, dan ga je echt kiezen voor een specifieke bakkebaks opleiding. Ja, oh ja. Die duurt ongeveer zes jaar. Zo. En dan <laughs> kun je nog daarna, dus in mijn geval is dat wel belangrijk, twee jaar ja. ondernemersdiploma moet je dan nog behalen. Cool. En dan mag je je eigen bakkebaker beginnen. Dus het is best nog wel een hele opleiding. Ja, dat Dacht, tussendoor heb ik okay. dus dan, had ik al verteld stage ja. gelopen in uh, Zwitserland en Frankrijk. Ja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 Ja. Toen je helemaal klaar bent en dan, uh, ja, dan uh, kun je voor jezelf gaan beginnen. Ja.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 Nee, ik heb het eigenlijk mijn hele leven leuk gevonden. Tot nu en nog. dan heb je een soort uh, werk, van, een soort hobby van leuke dingen ja, gemaakt. Ja, echt, uh, ja. ja dat heb ik echt mijn werk gemaakt Ja, is bijzonder. Ja, absoluut. En hoe kom je zo in dit pand terecht...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 Leuk om te horen hoor. Nou, dus echt een aanwinst voor het dorp, dus een hele goede banketbakker. Ja, ook wel, ja. Nou, dankjewel. Oké, okay, graag gedaan. Ja. Dankjewel. Avec ma gueule de métèque, de juif Ferrand de patre grec, en mes cheveux aux quatre vents.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 Mm -hmm. En dat is wat we eigenlijk in de winkel allemaal verkopen. Ja, wat goed. En dan een hele een assortiment ervan. Dat Be ja. bedoel je met hartig bijvoorbeeld uh, kaaskoekjes of al, meer soorten? Ja, sasaisjes en oh, uh, ja. kaaskerrymoppen en pakjes met zout. Met diverse soorten zouten koekjes zijn dat. Mm -hmm. En wat uh, kiesjes en kaasusjes en.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 Met alle anderen. En dan plotseling is daar uh, de uitslag. En uh, ja, wat groot. Ja, ben je een winnaar of niet? <laughs> ja. En dat wordt dan bekendgemaakt in de bakketbakkerswereld of in het dorp waar de je werkt. Al oh, in de krant ja, staat ja, het. Ja. Van de de de je hebt de prijs gewonnen. Ja, de laatste keer dat we wonnen dat was in uh, Haarlem op de botermarkt waar wij zaten toen. En uh, toen stond het in het oh, En de, In het verleden in de Telegraaf. Wat ja, leuk joh. Awesome. Ja. Ja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 Dat, dat, is belangrijk. dat wil je als consument dat wil ik ook, als ik in een andere winkel kom dan ja. wil ik ook het gevoel hebben dat ik welkom ben Ja, zeker. En dat ze echt van uh, ja, er zijn voor mij mm -hmm. en, en ja ik weet niet ik denk dat het ook te maken heeft met de mentaliteit uh, van de mens zelf en of je van mensen houdt ja of nee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 Nee, niet eruit te krijgen, maar dat is een zijn. ja, ja, ja. Hmm. Dat, dat je de mensen toch nog even wat meegeeft. Het ja, is dan niet zo'n makkelijke tijd waar we met z'n allen in het leven. Nee, dan moet je wel een beetje vrolijk blijven natuurlijk. Ja, dat vind ik wel. En we hebben een winkel die ja, erg uh, natuurlijk te maken heeft toch wel met een bepaalde uh, ja, vrolijkheid in het leven. Je komt hier binnen omdat je of een lekker gebakje wil of ja. een koekje. Of... Er is wat te vieren? Je ja, bent geslaagd we we of iets ja. een feestje. Ja,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 Een heel zitje, of hoe noem je dat? Een soort uh, theesalonnetje ja. erin. Dat is wel heel erg leuk. Hoeveel mensen kan je hier uh, te gast hebben? Uh, ik heb stoelen staan 12. Mm, maar ik ja. heb beneden nog stoelen en nog wat tafeltjes. Dus ik kan altijd wat uitbreiden. Ja, dus ik kan heel oh, ja. gezelschap ontvangen. Ja. Ja. En uh, doe je dan ook iets op aanvraag? Of is het? De mensen komen binnen en dan eten ze wat? Of is het?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 Ja. ja, je moet er natuurlijk extra dingetjes allemaal maken. Wat krijg je bij zo'n high Ja, dat is een overleg eigenlijk. Oh ja. Want er ja. is weer zoiets, als jij bij mij binnenkomt en je zegt, nou ik wil een high voor acht personen, ik noem maar wat op. Ja. Dan heb je daar een bepaald beeld bij en ook een bepaalde mm -hmm. verwachting. Dus dan vragen je, ja wat verwacht je? Ja. Wat, wat zou je erbij willen?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 En we hadden vorig jaar mei ons laatste winkeltje verkocht op de botermarkt. Mm. En toen hebben we gezegd, nou dan gaan we een jaar helemaal niets doen. Ja. En dan zien we wel wat er op ons pad komt. Oh. Nou, zo gezegd. Wat gebeurt Ja, nou dat ja. hadden we al een paar keer eerder gedaan. Dus ja. uh, okay. ja, ja. Dat, dat, daar hadden we ook wel vertrouwen in. Ja. Maar uh, ja, op een gegeven moment gaf de oude eigenaresse aan, aan ons te kennen dat ze wilde stoppen. En uh, toen is niet de week erop naartoe naar gegaan en gezegd: Van gooi joh ben je serieus? Ja, ik ben serieus. Nou, ze dus dan willen wij wel uh, kandidaat zijn. En ja. zo is het eigenlijk gekomen. Maar nou, wat mooi hè? Ja, van het hele Ja, Dus het is wel heel uh, ja, wel speciaal dat je in het verleden geleverd hebt aan deze dingen. En er nu zelf in zit. Ja. En in je eigen dorp. Ja, dat is helemaal super. En nou, Anthea ja. en Diana, die zitten hier naast. Ja. ja, die hebben we vorige week uh, geïnterviewd. Oh. <laughs> is er eigenlijk niet, die nee. verhoudingen. Ja, ja, leuk, want we zijn nu buren. Ja, dat is dus, grappig. Ja, nou, toen we ook dit hadden gekocht, <laughs> hebben we ook echt met z'n allen even zo gestaan nou, het is helemaal rond. Grakig, dat klopt. Ja. Graag, ja. Klopt, ja. Nou, ja, zoals hier ja. maar weer, hè. van het ja. een komt het ander, ja. vol vertrouwen, afwachten, wat komt er op je weg, ja. en dan komt er zoiets. Ja, maar dat vertrouwen hebben we wel altijd gehad, want als wij ja. een winkel verkochten, dan hebben we ook altijd even gedaan van, nou,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 En uh, ja, dat, dat was het. we hebben veel gereisd. Dat was ook een hobby, Ja, waar gaan jullie zo na naartoe? Als oh, je dan naar nou, ja, dus de hele wereld de camper en uh, het stuur gaat, en wij gaan erachter ja. aan en, uh, ja, dus dat is. Dat, we zijn in Italië geweest, we hebben heel Frankrijk gedaan. We hm. hebben de eilanden hier van Nederland gedaan, een heel stuk van Nederland. Ja. Ja.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 En dan s'morgens doe je mee aan het ontbijt en dat is dan in het château en dan ja. staat het klaar. Mensen oh, ja, ze zijn zo vriendelijk en dat en, ja, is ongelooflijk. Ja, bijzonder. Nou, op, op de boerderij ja. als je dat wil, of niet, wat je, wat je zelf ja. wil. En welke streep voor Frankrijk is dat? Misschien willen de zandvoortjes de bourgogne. Ja, geweldig, <laughs> boon aan boon moet je doen, oh, zo. zo leuk, ja. die contraien. ik ben ja. helplink van bourgogne. Ja.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 Nou, helemaal goed. Bedankt voor het gesprek. En heel veel succes in zandvoort met deze zaak. Dankjewel. Als je wil. Leuk bent. dat jullie zijn geweest. Ja. Ik ben een poupée de cire, een poupée de son. Mijn hart is graven in mijn chans, een de cirque. Ik je meenemen. Ik ben er. Ik ben er. Ik ben er. Quel chacun peut me voir Je ne suis pas tout à la fin Poser en mes de voix. De vijf, de vijf, de son de je mes chansons de cire, de son Sans prendre la chaleur des garçons de cire, de, son de Arbotam legitim, bajanito tehem, le masmero, vegetatu Arbotam legitim, bajanito tehem, le masmero. Lo isa, goyel goyel, elo ilmedu, odin jambar. Lo isa, goyel goyel, elo ilmedu, odin jambar. Lo isa, Goel, goeiel, goeiel, goeiel, goeiel, goeiel, goeiel, goeiel, goeiel, goeiel, goeiel, goeiel, goeiel, goeiel, goeiel, goeiel, goeiel, goeiel, har hota hamle itim khani tote ham lamas merot khitta to har wata hamle lo hoye goyel koy el koye pero hoye medu od mil khama lo hoye goyel koy el koye pero hoye medu od mil khama lo hoye Ja,